Maar de conclusie dat de vaccins de overdracht van het virus tegengaan... is volgens Van Dissel niet gerechtvaardigd. Frankrijk zit vanaf vandaag opnieuw in een lockdown. De landelijke maatregelen houden onder meer in... dat niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten... en dat mensen zich niet verder dan 10 kilometer van hun huis mogen begeven. Ook is er een avondklok vanaf 7 uur. Na het weekend gaan de scholen voor zeker drie weken dicht...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 Tijdens de eerste coronagolf waren er veel uitbraken op cruiseschepen. Daardoor mochten passagiers soms wekenlang niet van boord. ChristenUnie-leider Segers sluit uit dat zijn partij opnieuw met Rutte als premier in een kabinet stapt. In het Nederlands dagblad zegt hij dat daarvoor te veel is gebeurd. Ook zegt Segers dat een kabinet onder leiding van Rutte niet op een geloofwaardige manier kan zorgen voor een cultuuromslag. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het blijft droog en het wordt 9 tot 12 graden. Ook morgen droog en dan vooral in het westenzon. Vanaf maandag wordt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de Dam en de Koentunnel 3 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Yes, Tobak leeft? Op de radio. Maar mooi. Ik hoor ook niks, alleen muziek. Hoort u mij? Ja, goedemorgen, Zandvoort. Ja. <tie> Welkom bij Toeboek Alleen is Wilco nog eventjes uh, uh, op zoek naar een, uh, een echte microfoon. En? Ben uh, ik in beeld? Uh, jij bent mij? in beeld, zelfs okay. te horen. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. Dit is uh, Leeft. Het is uh, 3 april 2021. Uh, Pasen staat voor de deur. En, uh, Hoort het... mij wel of niet? Ja. Ik hoor je nu wel, ja. Hoor je Oké. Okay. Wat dat goed. Ik hoor mezelf bijna niet eigenlijk. Nee? Ja. Nee. Nou. Maar goed, nu hoor ik wel een beetje. Goed, het is een beetje technisch verhaal dit, maar... We gaan zo even kijken voor je. Ja, we gaan zo even kijken. Nou, fijn dat u erbij bent. Het is uh, Toebok Leef. Uh, we zijn vandaag met een andere bezetting. Het, is, en... het klinkt een beetje magisch. dit. <laughs> ja, is dit een beetje... Uh, ik heb af, het idee van... dat je nu uh, vanuit die meter kant valt, hoor. Ja, ja, ja. deze vind het niet. Nee. Nou, nou ik, uh, weet je wat we doen. We gaan even een plaatje draaien. Doe dat eerst even, dan gaan we kijken wat er aan de hand is. Op onderzoek uit. Ja. Even zoeken hoe alles weer werkt. Maar goed, dan zie je toch dat je weinig ervaring hebt met techniek, hè? Hey, doe het again! <laughs> ja, precies. je denk van, ik doe even improviseren, maar dat is nog niet zo makkelijk, zeg. Leuk ja, trouwens, Robin, want uh, ze is ooit ontdekt door Mea, hè? Ken Mea? Ken nog? Ja, All About The Money. It's All About The Money. Ja, dat was... Uh, Oké, okay, maar ik had okay, idee dat Robin veel ouder is. Uh, Robin is jonger dus, want ja. uh, ze is op 13-jarige leeftijd... Uh, Ontdekt oh, door Zijf de... van uh, Alwoud Money. Oké, okay, ja. nou, geinig. Ken je haar eerste hit nog? Nee. Uh, uh, do yes, you know, no. do you know, heet dat toevallig? Oké, okay, do you know, oké. Okay. Ja. Nee, dat wist dus ik niet. Dat is te lang geleden. En het is niet Robin S, hè? Het is niet Robin S van Show Me Love. Het is nee, een heel klopt. andere Robin uit Stockholm. Ja, uh, uit Stockholm, oké. Okay. En deze Robin is trouwens ook nog met... Uh, Roykshop. Roykshop, ja. erg actief. Ja. En dat is dat geluid dat je op de achtergrond gooit. Dat metaalachtig, een beetje dafpunkachtige achtige stijl is. Er. Inderdaad. Nou goed, ja. aan onze linkerhand zit een andere dame vandaag. Ja, Het is mag... geen Jolanda, maar... Yvonne. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ah. onze stewardess is even aankomen vliegen. Oh jee. Ja. Ja. Nou, ja. ja, goed. Ik uh, probeer de plaats van Jolanda uh, dit keer weer uh, in te vullen. Oké, okay. moet het microfoon iets meer naartoe toe halen nog? Iets duidelijker in de microfoon praten. Oh. Echt, dat willen we gewoon duidelijk worden. van ja, alle kanten. Ja, al, het al beter te verstaan. Ja, al beter, zeker. Ja, ik nee, goed. Ik doe mijn best en uh, het is wel weer lang geleden dat. Het is belangrijk ik in het leven geven. dat je je best doet. Ja. Toch? Ja. ja. Dan word je de, de het beste van jezelf ook. Ja, is het zo? Ja, als je, als je doet wat je leuk vindt, dan, dan word je het beste hier. Uh, ja, ja, ja, of, of, of jullie halen het beste uit mij. Het kan ja, dat kan ook. Oké. Okay, ja. nou, oh jezus, het wordt dat nog teruggekoppeld oh. aan ons. Wij moeten er straks gaan aan het werk. Dat is toch niet de bedoeling? Ik denk, dus, ik eh, zet twee mensen tegenover mij. Dan is het een beetje gedekt. Ja, ja maar ja. Ik, ik sta geloof ik onder hoogspanning hier. Want jullie zijn twee ervaren uh, radio. Uh, ja, aardig, zeker. Nog even. en Ik verdien mijn geld mee. Ik sta op hoogspanning. Nee, dat moet je helemaal niet doen. Zo moet je het zien. Nee, dat is helemaal niet. Dus nee, dat is uh, goed. Nee, wanneer was dat de laatste keer dat ik hier was? Volgens mij was het in de, in de, in de tijd dat... Uh, Nederland... Nog voor de corona, denk ja, jij? dat Nederland nog een vrij land was, toch? Dat vreemde... Jezus, het klinkt alsof we bezet zijn. <laughs> ja, maar daar, daar gaat het toch tegenwoordig over? Ja, daar gaat het ook wel over. Corona, ja. hier ja. corona, daar. Ik ben inmiddels corona moe. Ja, en ja. Heb je al... jij zegt net dat je corona hebt gehad. Oh. Ja? Dus of ben je bang? Daar ja, heb... nou, wilden we het niet over hebben, nee. maar... Uh... Okay. Nee, uh, Peter wilde het daar niet over hebben. Nee, nee, die... nee. Ja, je vertelt nog maar. Je... Nee, ja, ik heb corona gehad, maar dat is helemaal niet zo erg geweest. Ja, hela... ja Ho, goed. wacht. Dit is niet de bedoeling. Dit moet je natuurlijk nee. niet op de radio vertellen. Nee, dat ah, ja, nee, het is voor ik, iedereen. Dat dat, ik, het, uh, voordat het eruit kwam, dacht ik al, oh, dit gaat verhaal. Ja, dat moet je niet... Nee, dat ja, niet, ja, kan nee. niet. Echt, wij van de media zijn eigenlijk alleen maar uit op dramaverhalen van mensen die doodgaan... of echt heel veel klachten nee, hebben. Ik, en na een half jaar zit ik nog met problemen. En jij bent er gewoon doorheen gefietst. Nee, ik had het eigenlijk al dagen. Inmiddels had ik natuurlijk al iedereen besmet. Maar ja. op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik geen uh, geur en smaak meer had. Jezus, echt waar? Ja, en toen dacht ik, nou, voor. misschien moet ik me maar even laten testen, ja. Echt, je bent gewoon met iedereen als rollenbollen geweest? Ja, ja inmiddels uh, had ik iedereen al besmet. Nee, goed, alleen uh, mijn dochter eigenlijk en de rest uh, van de familie niet. Je weet, je weet gewoon dat uh, in Zandvoort is de grootste brandhaard ja, vergeleken ja, bij ja, heel Nederland, hè? Ja, dat he? was ik. Dat ja. Was, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik, nee, nee, ik dat ben niet goed. in het bejaardenshuis geweest. Dus, uh. Nou goed, er zijn natuurlijk. Ik op de voetbalclub. Dus er zijn er heel vrouwenvriendelijke opmerkingen. Want uh, ben jij dan bij de voetbalclub geweest? Want de niet? voetbalclub van Zandvoort nee. was ik flink besmet. Nou, dat nog is dan, steeds, ja. Ben je een cheerleader geweest? Alles ligt stil. Ja. Nou goed, je begrijpt het dan. Nou, nog even. Uh... Ja, ik kan, kan had hem wel even. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ja, precies. Maar ik heb er gewoon geen herinnering aan. Nee, nee dat was wel de week van Rutte dat hij zich helemaal niks meer kon herinneren. En uh, Het is ongelooflijk wat hij dan ook, ook weer zegt. Wat zei hij gisteren ook weer in het nieuws? Ik heb 1,2 miljoen uh, stemmers. Dus ja, ik moet er gewoon door eigenlijk... Dat is gewoon wat van mij verwacht wordt, ja. Ik heb 1,9 miljoen kiezers gekregen. De VVD ruim 2 miljoen. Dat is ook gek. Twee weken na die verkiezing om dan te zeggen, ik stap op me... Nee, dat kan niet. Hij heeft gewoon een taak die hij moet volbrengen. Ik vind dat geen enkele partij meer samen moet gaan werken met Mark Rutte. Uh, dus hij moet gewoon de persoon Mark Rutte moet gewoon uitgesloten worden. Ja, zeker moet uitgesloten worden. Wat vinden jullie? Nou, ja. Uh, ja. het is Pasen. We kunnen iemand vergeven. Ja. Laten we het daarop houden. Je weet hoor standing hoor, elke keer. Eén ja. foutje, ik bedoel, ja. Eén foutje, we precies. We vergeten wel eens wat. <laughs> maar, ja. Maar was het één foutje of heeft hij meerdere fouten op zijn naam staan? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar, nee? nee? is nee, ze zeggen van wel, maar ja. Oké. Okay. Okay, nou, nou gaan we echt helemaal de, ja, de duimschroef aandraaien. Ja, Waar jij, hebben jij, jullie op gestemd? Oh, wil je dat echt weten? Ja. Ah. <laughs> ja, oh ja, ik hoor oh, ja, echt PVD-stemmers nou, ja, nu. Eigenlijk <laughs> heb ik wel omzicht gestemd. Omzicht. Ja, Oké, okay. ja, oh, okay. oh, dat is wel een verrassend antwoord. Dus hier dan. op zich, op zich uh, uh, ja, is het natuurlijk niet zo goed wat er allemaal is gebeurd. Uh, oh, ik hoor je echt, jij je bent zo mild? Terwijl je op omzicht hebt gestemd? Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, ja, ja. Maar en, uh, ja, Peter? Oh god, ik ga hier niet over <laughs> dat wordt. Uh, ja, nee, waarom niet? Nee. Peter, wie heb je gestemd? Nou, nee, ik. Nee. Oh, wat de fuck, hij heeft op VVD en gestemd! Jezus, ja. eruit! Ja, Nou, dan ga ik. Ja, ik ik heb het niet zo op de Zwakste andere kant. schakel. Dus Zwarte schakel. Op. Nou goed, het is al een leuke opening. <laughs> Verrassende antwoord, hè. dat is ook wel zo. Ja, ja. ja. Maar goed, de VVD was vroeger van het bedrijfsleven trouwens. Ja, klopt. Dus, dus nu, nu, nu meer. Dat, niet meer. Maar dat heb je al ook geleerd. Natuurlijk. En ook niet bij je ouders Maar goed, dat heb je nu ook geleerd natuurlijk. En, en ook die niet bij je, je meer... ouders opgestemd hebben, hè. Dat is ook niet meer zo. Nee, dat is voor ons <laughs> ook al anders. Het is allemaal anders. Het is allemaal naar links gegaan. Maar goed, nou, zover heeft ja. het politiek nou, praatje. Het nou, uur is bijna voorbij. We draaien even muziek! Consilence. They seem confused, hard to see where well, we lost the magic. I never knew. Ja. Allemaal lekkere muziek in het toebak blijft die van zegt nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Nee, ik, ik ga altijd naar de platenzaak en dan kijk ik altijd in die bak met, met weet je wel, aanbiedingen voor 1 euro. Dat ben ik ook van. Ja, en dan koop ik dan koop ik altijd zeg maar daar koop ik een aantal cd's. Van moet een beetje goedkoop. Cd'tjes. Ja, ja ik, cd's. ik ben tegenwoordig veel naar platen, singeltjes. Ja, klopt. Ja, okay. En uh, ik ben bezig om mijn, lang, mijn langspelplaat weer uh, ook uh, in de ere te herstellen. Goed, dit was Julia Wallace en ik ga er even op googlen. Ja, googel eens even. Wat ja, want, kom je en wat, wat kom je kan... tegen? Geen zangeres. Ik kan nee. niks vinden over Julia Wallace. Het is een beetje een mysterieuze dame maar oh, oké okay. oh, dat is wel er komt wel William Herbert Wallace tegen ja, en die wordt een... uh, in 1931 veroordeeld op de moord op zijn vrouw en die heet wel Julia Wallace. Dus ja, zal deze bent William band... Herbert hè Herbert ja. uh, Wallace. Maar goed die wordt dan veroordeeld omdat hij uh, uh, Julia Wallace heeft vermoord ah, 1931. Zo, ja. Ja. In zijn huis in, uh, in Londen was dat. Nou, goed, ja, een heel verhaal in Liverpool, man. trouwens. Ja, aardige man. Zeker. Ja, aardige. Nou, en heeft... zo'n lief liedje, ja. hè? Ja. Wat, wat een rare associatie. Ja. Ja. Ja. Is hij vernoemd naar deze vrouw? Zou, zou kunnen? Zou, zou we gaan het kunnen, uitzoeken. Ja. Is dat iets van komt... uh, verre familie of dochter? Ja, we gaan het uitzoeken, want dit is natuurlijk wel weer zo'n onderdeel. Dit moet terugkomen in het kopje geschiedenis, bij ja. Toebak leeft maar dan moet het wel op de juiste datum vallen. Als dus komt het niet in ons geschiedenisboekje nou, voor. volgend jaar misschien 26 februari of zo. Oh ik, ja, klopt. Dan zoek ik het even uit. Dan forceer ik het gewoon in het radioprogramma. Daarvoor trouwens nog het punkrockbeentje All Time Low maken al wel na nou, al tien jaar muziek denk ik. Een once in a lifetime. Was jij een punker vroeger uh, Wilco? Uh, met een uh, noftootje. <lacht> ja, dat soort dingen. Nee, dat was ik niet. Nee. Met zo'n uh, zo band om je keel met van die uh, spikes ja. eraan? Ja, Had met zo'n dat... halsband eraan en dan moest ik op mijn knieën en dan rondlopen. Nee, nee, ik ben. Ik denk dat nee. Wilco meer van een was een dat kuifje, dat, uh, dat heb je ja. nog wel zo. Ja, klopt. Ja, dat is zo'n keer verkeerd Ook blijft gewoon een dan. Ja, nee, goed, ik, weet wel, ik, ik had er altijd wel respect voor, voor die gasten die zo raar uitzagen. Dat, dat, ja. dat je denkt, van, jeetje dat je zo durft bij te lopen met nee, geuren je dat, in je was echt voornamelijk in de jaren tachtig, die punken. Ja, ja. ja. ik, ik was een heel klein jochje, maar ik vond het best wel... Uh, ja. Ja, niet, dat ik, dat je... niet dat ik er bang voor was, maar het was wel, uh, ja, dat maakte wel indruk. Ja. Ja. Ja. En dat je dan thuis komt dat je moeder zegt van... En wie bent u? Ja. Hoe nee. bedoel je? Nou... Zo, als je dan uh, helemaal zo uitziet als een punker? Oh, dat zie je niet meer herkennen. Nee, ja, precies. Oké, okay, oh, dat, dat je zeg maar. Oh, dat, dat, ah. dat de punker, dat de jochie tegen zijn uh, moeder zegt. En wie bent u dan wel? Ja. In ja. Deze maatschappij oh. die u opgebouwd hebt. Ja, dat u hierin het. kunt leven. Ja. Dat is dan lekker opstandige punker. Hebben weet jullie, uh, ja, jullie kinderen? Was thuis, ja, ja, Peter heeft mee? drie kinderen, geloof ik. Ik heb drie kinderen. Drie ik drie kinder, weet alleen niet ja. van wie allemaal. Maar... Nee, <laughs> <laughs> hij heeft hier inderdaad wat gedoneerd. <laughs> <laughs> hij is namelijk van de donatiebank van Karbaat, uh, uh, weet je wel? Oh, oh nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee. nee, niet bij Karbaat die dingen is geweest. <laughs> nee, was johan, ja. Nee, goed, Jullie zijn alles weer nog gezellig, toch? <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja gezellig. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou nee, goed, ik heb al twee kinderen, dat is natuurlijk al bekend... die zijn regelmatig hier op de senator te horen met hun verhalen. Oh, is dat zo? Is ja, natuurlijk. Jongens, jongens, wat ik allemaal maak met mijn kinderen, ik ga het hier niet over hebben. Oh, ervaren. Dus ja. Vandaag in de krant te lezen, of had jullie al een berichtje? Een raar berichtje? Uh, een bericht bedoel je? Nee, nee, geen standwoordse bericht, dat is pas over tien nou. minuten. Nee, wie, wie kan ik het woord geven? Nou, nee, ja, het opmerkelijk nieuws. Nou ja, maar ja, opmerkelijk nieuws, daar zitten we op te wachten. Nou, zeker. Ik, ik had eigenlijk gewoon een moment van trots deze week. Een moment trots van trots? Op nee, okay. Trots de, op Nederland. Oh, op uit uit op, op, nee, niet de Dat waar ik op mijn Nee, niet waar ik op stem, nee. nee, trots op Nederland op Boskales. Boscalus? baggerspecialist. Ja, die toch even... Oh, ja, dat gaat het schip. ...Nederland op de kaart heeft gezet. Ja, dat is zeker de, waar. De ever, ever Given is het, hè? Of is het de Evergreen? Nee, de Ever Given. Ja, Ever Given. Ja, Wat een ja, schip is dat. Ik vond geweldig. Ja. Als je dat echt van bovenaf valt het nog wel mee. Maar als je foto's gewoon vanaf de kade ziet. Denk je, ja. Wat een ding man. Het is een ja. flatgebouw. Ja. Nee, een drijvend flatgebouw. Ik, ik was trots. Ja. En uh, nou ja, inmiddels uh, 60 schepen lagen er uh, te wachten. Ja, dat echt, dus net als ik... de corona blijft dat eindeloos ons achtervolgen. Die pauze die er nu in komt in de scheepvaart volgens ah, mij. En, en die zes schepen die dachten van nou weet je, laat maar zitten. Wij draaien om. Wij gaan nu via Kaap de Goede Hoog. Die zijn nog onderweg. Ja. ja. En uh, Rotterdam bereidt zich voor op de... Tsunami aan uh, containers die straks uh, gelost moeten tsunami. worden. Tsunami, precies. Ja, na het paasweekend. Ja, en ik, al die spulletjes die ik besteld heb, ik wilde dus ze gewoon voor het paasweekend ze binnen hebben, maar ik ja. krijg ze gewoon niet meer. Ik, ik, ik, ik uh, ja, Rotterdam die heeft gezegd van, uh, dat ze zitten te wachten op uh, handjes uit de mouwen steken. Daar zijn ze goed in. Ik ja? geloof dat Litouwers ook nog heeft gezegd: ik kom jullie helpen. Litouwers? Zanger, voormaligheid. Ja, ja, hij Ja, Hij zegt: you never walk alone, geen woorden maar daden. Maar ja, het is wat een mooie de tekst. Om, texter, zeg ja. Weer. Ja. Ja. Dus ik dacht. Uh, ja echt. Hij kan net amper op zijn benen staan, maar hij gaat daar nog even helpen uitladen. Hij is 75 geworden trouwens. Ja, klopt. Wanneer was dat? 23 maart. Lied trouwens? Ja, ja. Ah, ja, ja zeker. Ik heb, ik heb staan nog met, uh, met hem op de foto trouwens. Oh joh, cool. Ja, ik heb een selfie met uh, Lee. Zo. Ja. Nee, goed. Ja, Rotterdam. Ik heb ja, een uh, liefde trots, van trots? Rotterdam. Peter? Nee, nee, ik vind het meer uh, wel jammer dat er Ik, ik, ik zie een berichtje dat uh, de zoveelste uh, ja, onderneming alweer stopt. Uh, kijk, shoppen is ook failliet. Oké. Ik heb nog nog wat uh, ja, gekeken ja. en ook gekocht. Het ja. is altijd een aparte manier van shoppen. Ja, het is en altijd ja. een beetje geforceerd. Je komt er, er binnen. Ik altijd een zo'n glazen wand. Uh, achter zo'n glazen wand. En dan, met een nummer erbij, en dan moest je ja. naar de kassa of moest je dan zeggen? Ik nou, had ook al die 310, en dan kort afrekenen. Ik had al idee dat je niet mocht praten, dat je binnen moest komen en dat ze bijna met een vinger. Nou, de, de, daar, weet je, en dan moest je kijken en dan moest je allemaal zo stil mogelijk een nummer opschrijven. En dan, dan ging je naar een balie en dan gaf ik het nummertje en dan. Ja. oh wow, wat zou ik krijgen? Is dit het, het juiste nummertje? Nee, net de twee anders opgeschreven. ik krijg een heel ander product. Nee. Ja, ja. Moest je ja. mee, moest het moest allemaal zo geforceerd. keer terwijl... weer ja, een verrassing dus. Uh, ja, het was echt ja. een beetje voor contact gestoord, vond ik altijd. Maar het is failliet dus. Het is failliet, ja. En uh, onlangs uh, hoorde ik ook al dat Primark uh, in Alkmaar uh, stopte er ook mee. Ja, ja mijn Die, kinderen uh, hadden uh, wel zo die had echt zoals wij, zij kochten daar nog wel wat. Hoe komt dat? Vanwege de corona? Ja, ze zeggen toch vanwege corona. Want uh, zij hadden geen webshop uh, in de tussentijd. En nee. uh, okay. ja, Het is toch eigenlijk weer uh, te weinig uh, omzet de laatste tijd. Oh. Maar ja, met zo'n winkel denk ik juist. Ja. Nou, waarom heb je nou geen webwinkel? Hè? Ja. En uh, waarom doe je dat niet naast? Ja, dat zou je net die is ja. gewoon echt. Die hebben zich goed in de markt gezet. En dan gaan ze ja. door zo'n kleine crisis. Nou ja, klein. Overlevensdienst, ja, ik... ik kom nu met kijkshop. want ja, in dat pand in Alkmaar zat heel vroeger de kijkshop. Die zat wel. ook dat in zat dat zat pand. Er zaten volgens mij wel zes verschillende pand, of, uh, winkels in één pand. Ja, Is dus toch een soort aardstraal wat er zit, denk ik. Ja, ja. Maar ja, ja, daarentegen komt weer wat anders. Dus uh, dan komen er weer appartementen. We benieuwd, ja. Of weer, appartementen. Uh, ja, ja. Of een horecazaak, dat er zaak, weet maar nooit. Horecazaak. Ja. Oh. Zeg, ja. wat hoor ik hier? Ja. <laughs> Jungle hebben een nieuwe plaat uit. Een soort producententeam wat met strijkers aan de gang gaat. Ja, mooi. Legale strijkers, zeg maar. En die hebben iets gemaakt dat heet Keep Moving, blijf in beweging. Oh, een beetje bewegen is altijd, de zaterdag het altijd fijn. Zeker weten. Daar heb ik straks nog wat leuks over te vertellen. Klinkt goed. Een beetje hetzelfde gegeven wat Jungle maakt. De nieuwste cd heet Loving in Stereo. Keep Moving is de laatste single. En, en ik, ik ben meteen een DAFpunt vergeten. Daft, ja, klopt. En als je dit hoort, denk ik nou, we hebben gewoon DAFpunten voor teruggekregen. Of is, we, uh, Jungle voor teruggekregen. Zullen die opgegaan zijn in dit uh, uh, Het is ook een beetje producententeam, hè, dit, geloof ik. Hè? Elke keer trekken ze weer andere mensen aan. Ze uh, dus kunnen hier gewoon aan bij aansluiten. Als ze echt denken, van, nou, we willen toch een beetje muziek maken. Nou, sluit ons daaraan. Kunnen we onopvallen... Oh, oh, oh. ...op, onopvallend... Oh, ...onopvallend, ja. kunnen ze toch muziek maken. Nou, goed, je begrijpt het, dat is de tijd voor... De, ...de, wat zegt die? Zandvoortse berichten. Oh mijn god, er zit gewoon echt een uh, vloek op... ...om als ze die knopjes niet goed in te drukken. Goed, dus het is de tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. We kijken even in de krant wat er speelt en in Zandvoort. Vertel! Maar aan de gochtend, uh, ging de mobiele vaccinatielocatie aan de Tolweg open... ...en uh, werd er uh, de eerste Zandvoort voorzien van een vaccinatie. Opmerkelijk, want dat kwam ook nog even in het landelijke nieuws... Ja? Het was zelfs landelijk in het nieuws, want het bleek dat het de eerste mobiele locatie in Nederland was. Oké. Okay. De eerste coronaprik werd om tien over half negen gezet. Onder toezien te ogen van onder andere burgemeester David Molenkoog, of Ma Molenburg. Ja. Molenburg ja. <tiedacht> en Bert van der Velden van de GGD Kennemerland. Oké. Okay. Ja, hiernaast. Hè? Het is nog wel ja. even, ja. ja. even gedoe. Dan staan jullie er tegenover. We kunnen wel lang. Ja, precies. Nee, ja. Ja, ik heb Kruipen hem nog niet gehaald. Ik, ik ook heb... niet. Nee, nee. Okay. Maar goed, ja, daar blijft het tien weken staan. En uh, moet misschien verlengd worden, omdat het namelijk... ze dus, uh, prikken met uh, Biontech. En die moet geloof ik twee keer getrikt worden of zo. Dus dan zou je eigenlijk verlengd moeten worden. Pfizer uh, gaat er toch in, hier? Ja, ja. Pfizer. Ja. Ja, Pfizer is ook weer van Biontech. Dat oh. hangt samen. In ieder geval, ze hebben twee prikken nodig. En, uh, maar dat was zojuist al, toevallig. Or... Uh, een, uh, zet... Als je al een corona hebt gehad... en dan krijg je er maar één, nog één prik. Oh, dan krijg je er wel één, Maar goed, gemiddeld prikken ze nu 100 mensen per dag... Dat was het instreven, maar het is nu bijgesteld naar 78 mensen per dag. Wat dan meer? toch niet zoveel eigenlijk. Nee, hè? eigenlijk niet. Dat ik, ik ook weer denken. Ik, ik, ik, ik, ik las in Breda dat ze daar een topprikactie uh, uh, hebben. Ja? Het, uh, de, het bedrijfsleven heeft zich bemoeid uh, met de locatie in Breda... zodat er dus nu meer prikken per dag kunnen... Oké, okay, tempo. Ja, oké. Okay. Uh, nou, over Zandvoort. Uh, de wim, uh, ja. Ja, ja, dubbel. Ja, Laat dubbel. ik even snel verder ja. gaan. Het ja? uh, Wim-Gertebach-college is niet alleen in Zandvoort... maar in de hele regio bekend. We weten ja? de goede resultaten met kinderen die dyslectisch zijn. En uh, directeur Fred van heeft dan ook over een, uh, over een ongehoord succes. Want uh, ze gaan een extra brugklas uh, beginnen. Oké. Okay. Uh, en uh, terecht wanneer je bedenkt dat ruim 60% van de nieuwe leerlingen... van uh, buiten Zandvoort komen omdat het uh, om zoveel nieuwe aanmeldingen gaat... is er besloten om een derde brugklas te vormen. Maar meer kan de school dan ook niet aan. Dus uh, als je ergens anders niet wordt toegelaten... kan je helaas hier ook niet meer aanmelden. Dat is dan wel weer een beetje o, jammer. dat klinkt al wel spannend. Maar goed, uh, het Wim uh, Gertebach College... is de kleinste zelfstandige MAVO in uh, Nederland. Dat dus, leuk. Uh, ja, waar een klein dorp al dan niet uh, trots op mag zijn. Ja, he? bijzonder. Ja, ze komen ja. uit alle dorpen hier in de omgeving komen ja. ze hier naartoe. Graag zelfs. reddingsbrigade is wel klaar voor een nieuw uh, seizoen. Op het strand, zee en strand, is, uh, zijn ze wel klaar. mee er kwamen wat berichten in de krant van de algemene reddingsbrigade in Nederland... dat ze niet fit genoeg zouden zijn, de lifeguards. Oh. Dus daar moest echt iets aan gedaan worden. Want door de corona hadden ze zoiets van... Ja, ze kunnen niet oefenen. En ja, er moeten wel examens worden afgenomen. En dat kan niet, want dan kom je te dicht bij elkaar. En Erik uh, Brok, Meijer van Zandvoort, zegt mezelf van mezelf... wat een onzin, wij hebben het goed op orde. Mensen kunnen echt met een gerust hart naar Zandvoort komen... om hier gewoon een leuke dag te ervaren. Dus er zijn geen extra risico's voor de, voor de mensen hier in Zandvoort. Maak je niet te druk, het zal niet zo'n vaart lopen. Dus goed om te weten. Ja, ik zie meteen Pamela Enersen voor me. Als nou, je, weet hoe je het muziekje komt? draait. Ja, natuurlijk. Ik zie hem meteen lopen. Goed, andere berichten zijn. Ja, oké. Okay. Ja, oh, oh ja, nou, we ja zeker. We hebben weer een diamanthuwelijk erbij in stand. Oh ja, ja Elke ja. week is dat zo ja. nu, hè? De afgelopen ja. drie weken. Burgemeester Molen. David Molenburg. Molenburg, ja. Die is op Molenburg, Molenburg. Ja. Is op ja. geweest. Ja. ja, nou ja, in zeer korte tijd weer in stand. wat weer een 60-jarig huwelijk te vieren. Dit keer was het echtpaar Jeff en Riet de Roy En uh, moest de burgemeester weer uh, acte de proffs geven. Ja. Uh, het, het, het echtpaar komt niet uit Zandvoort. Ze wonen sinds 2,5 jaar weer in Zandvoort. Nee. Uh, meneer de Rooien uh, heeft uh, jarenlang voor een Amerikaans bedrijf uh, gewerkt. En uh, was veel onderweg. En uh, nou ja, 2,5 jaar geleden zijn ze vanuit Amsterdam weer uh, of in Zandvoort komen wonen. Maar inmiddels uh, is dit echtpaar 60 jaar getrouwd. En, uh... Ja, er kan natuurlijk geen feestje gevierd worden, maar wel een feeststatie. Ja, leuk. Bijzonder. Ja, echt bijzonder hoor. 88 en 83 jaar oud. Nou, ja, nou, nou. Beter ja. die jou de laatste. Ja, hebben jullie een hond, of niet? Ja. Uh, nee, dat mag niet. Nee? Nee. nee. nee. nee. Uh, vanaf dinsdag uh, 6 april wijzigen namelijk de toegangsregels... voor het duingebied achter de Keesomstraat. Het oh, ja. Ja. zogeheten Wurmenveld. Ja. Bezoekers zijn na het uh, paasweekend welkom met maximaal 300. En de maatregel is bedoeld om grote groepen loslopende, loslopende honden in dit gebied te voorkomen. Iets, uh, <lacht> iets waarover veel klachten waren binnengekomen bij... Laat je niet afleiden. Dat is Wat was ook <lacht> Oh, laat okay. los. Los, ja, los, ja. los, los. Dus. Oh. Nee, nou, goed, dan, dan, uh, ja, knap. dan zijn we weer op de hoogte. Dan dus zijn we weer op de, de hoogte. Het zijn er drie. Ja, maximaal. Ja. Ja, nou, het, is, het is wel voor de uitlaatservice... is dit wel een puntje natuurlijk. Want heel veel uitlaatservices kwamen hier naartoe met echt heel veel honden aan de uh, einde. En zo'n riem, wel is zie je veel, hoor? Ja, en uiteindelijk uh, moeten die naar een ander gebied. Maar er zijn verschillende gebieden in Nederland waar je echt naartoe kan. Dus er is nog wel genoeg ruimte ja. om die uitlaatservice uh, echt hun uh, werk te laten doen. dat is wel een uh, beetje veel. Inderdaad. Ja, dat is goed. Ja. Nou goed, dat dus zal weer de stand voor Straks hebben we meer muziek. Ik zit even te kijken wat ik er godzamer allemaal aan het doen ben. En vandaag is het toch anders dan anders, maar dat geeft allemaal niet. Oh ja, lekker. Tuurlijk. De Snuts, ik ken het niet. De Snuts. Het is niet de Strokes of, of de Struts. of oh, de Snuts. De Snuts, ja. De Snuts heet het. En ze hebben een nieuwe serie uh, die heet WL. En daarvan draaien we Always. And my sink your Oh een apart blaadje als laatste. Goed, dit heet uh, Always en het is van de band The uh, Snuts en De Snuts. Dat is een band uit uh, Schotland vandaag. Heb jij dat ervan gemaakt dat laatste stukje? Of hoort dat echt niet in de plaat? Dat hoort echt niet in de plaat, volgens mij. Ja, de achtergrond het wel doorlopen. Ja, nee, Het ah. niet dat ik uh, een remix heb gemaakt. Nou, dat leek net of iemand zit met zo'n stekketje dat het niet goed zit, weet je wel? Dat uh... net, deed een beetje denken aan de oude uitzendingen van de Goedemorgen Zandvoort. Dat was ook altijd met oh, geklopt in die Is dat Hoi, Kom uh, ik door? Nee, nog niet. En wel je dan? Oh, maar dat was altijd geklopt. Oh, ja. Ja, oh, jij de plus en best... de zo, ja, andere ja. oh, is dat de zo. Ja, zo is het goed. Dit is een beetje trouwens uit Schotland. Eh, opgericht in 1919. Eh, 19. Nee, gasten. Nee. Zo lang zijn we nog niet bezig. 2015. En dit is een plaat, de laatste plaat, die heet Always... Altijd. Ja, plaat die al een tijdje uit trouwens. In oktober 2000 is hij uitgekomen. En ik zit te denken, is dat nou zeg maar... Uh, uh, is dat de zoon zijn van Tom Cochran? Oh, die van Life is a Highway. Ja, zou je denken dat daar de zoon van is. Dat maar helemaal niet. Nee? <laughs> Het is allemaal voor mijn tijd gelukkig. Eddie Cochran. Nee, nou, hij is niet voor jouw tijd oh. hoor. Nee, ja. nee, nee. Ik, misschien moet ik even een fragmentje laten horen. Dat is altijd leuk. Ik ben altijd van de fragmentjes. Dus ja. dat, dat, dat, dat moet hem dan toch even. Even kijken of ik een fragmentje kan laten horen. Dit is uh, Tom Cochran, Life is a Highway. Ja, die ken je dan, natuurlijk. Life is a Highway. Ja, het leven is snel weg, je kunt links gaan, rechts gaan. Net zo'n uh, snelweg van het leven. Ja. Huh? Wat zijweg. Ik wist wel dat je echt die hele diepe uh, dingen had, gewoon in het leven. Maar goed, mooi. Het is uh, Leven, zit zitten vandaag met een heel andere bezetting. Ook wel weer leuk. Ja. Hey, je, trouw, Wat is dat voor een gekkigheid? Nee, het is Peter. En het is Yvonne moet helemaal geen gekke geiten, zeggen. Nou. hey Simon Festijk, die ken je wel, hè? Jazeker, dat is ik, Die schrijver. Die schreef voornamelijk uh, altijd als zijn uh, stofzuiger naast hem aanstond echt waar? Dat deed hij omdat hij zich dan op zijn best kon concentreren. Oh, maar dat is... Bij mij werkt het echt andersom hoor. Oh. Ja? Ik, ik kan echt niet tegen dat geluid van zo'n stofzuiger. Zo'n ja, zoemend, ja. zo zoemend geluid de ja? hele tijd. Maar Ook is... uh, als je op je hotelkamer ligt en je hoort constante de denk dus Je denkt ja. van nou, uh, zoiets? Maar ja. wij hadden het op het werk laatst. Dan was storing en toen viel dus de airco uit. Of zo'n luchtcirculatiesysteem. Ja? En dan denk je, wat is het opeens? Stil opeens. Ja. Ja. Je hoort dan helemaal geen, geen achtergrondgeluid. Dan opeens doet het ineens pijn aan je oren dat het stil is. Maar heel veel mensen schijnen wel goed te functioneren... met white noise op de achtergrond. Oh, vandaar. Dit. Ja, ik, denk, ik, ik doe even wat, uh, wat achtergrondgeluid, ja. White noise. Ja, dat schijnt een dus wat rust te geven. Maar dat schijnt dat je wel je lichaam ook op scherp zit, want, zet. Want die hoort iets en die gaat wel aan... Dus het schijnt wel iets te stimuleren, white noise. Oh ja, ja. Dus vandaar die. Witte, uh, hoe heet die stofzuiger van uh, Vestdijk? Nou ja, het heeft geen naam, maar het is gewoon, hij, hij het liever dat hij uh, een stofzuiger gewoon op de achtergrond had. Uh, die, uh... Ik denk dat hij nee, een van de eerste was die white noise gebruiken om geïnspireerd te raken. Oh. Nou, ja. mooi. We hadden het net al over de, de, die, die boot natuurlijk. Het vrachtschip bij het Sewerskanaal, wat uh, zes dagen heeft vastgezeten. En, en nu hebben ze, uh, hebben ze het plan. In Cairo. Om uiteindelijk de farao's. oftewel de mummies. te gaan verplaatsen. Dat gaan ze op een zaterdag doen. of dat vandaag is, weet ik niet helemaal. Maar goed, ze zijn van plan. om deze 22 koninklijke mummies. te gaan verplaatsen. van het ene museum naar en het andere museum. En ze denken. dat daardoor al die rampen. die momenteel zich afspelen. in en rondom uh, Cairo. dat het daarmee te maken heeft. Bijvoorbeeld die 20 doden. bij een brand. in een kledingfabriek. vrachtschip dus. tientallen doden. bij een treinongeluk. Uh, bij het instorten van een appartementencomplex. in Cairo. Het heeft daarmee te maken. Zou het iets met de zeven goede jaren en de zeven slechte jaren? Dat zou jaren? ook nou, nog nee. kunnen. Dat is ook niet echt helemaal waar. Maar goed, het was natuurlijk was een, een tijd... de plaag. Ja, met de plaag. Ja. Vroeger had je het ook te maken met Howard Carter... de man, de archeoloog, die uiteindelijk het graf van Toetan opmaakte openmaakte... en daar uiteindelijk aan dood ging. Het verhaal was natuurlijk dat hij... Ja, een vloek over zich heen had afgeroepen. Omdat hij het openmaakte. Andere zegt nee. Hij heeft een muur aangeraakt waar wat schimmel op zat. En had een wondje. En daardoor is hij heen gegaan. Een ah. andere die ook daarbij om leven is gekomen. Is een andere archeoloog. En die had zich geschoren. En die had een wondje opengemaakt. En die heeft daar ook een infectie in opgelopen. Dus dat heeft helemaal niks te maken met die vloek. Geloven jullie in dit soort zaken? In deze soort... Nee, ik nee? denk ik niet zo van hier. Jij uh, denkt zo van ons in allemaal. Ja. Oké. Okay. Het uh, zou niet iets van bovenaf ons toe kunnen kijken. En denken van. Nu grijp ik in. Nee, dat denk ik echt niet. Nee? Jij dus wel? Nou, nee. Het is natuurlijk wel bijzonder wat daar allemaal gemaakt is in die piramides. Ja, dat wel. En hoe ze dat hebben gedaan? Dat is ook nog de vraag. Hoe hebben ze dat kunnen maken? Zijn daar aliens bij geweest die toch een hogere macht hebben? Je zal het trouwens niet maar zitten in Egypte. Ja, dat is wel even een puntje. De vrouwen van onze familie zitten daar momenteel in Cairo. Dus, maar ze uh, maken het goed. Ze maken het goed. Ik heb vanochtend <laughs> nog even verbinding met ze gehad. Even een appje gestuurd. Dus, uh, maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel, deze treindoden. Ik bedoel, ze, ze zal maar net in die trein zitten. Of dit is een appartementencomplex rondlopen. Nou, goed, andere nou. berichten nog even? Nou, ja, ja ik, ik lees ineens. Jij hebt het over een, een brandend appartement. Ik zie dat er uh, gisteren een, een uh, ziekenhuis in het oosten van Rusland... Uh, in de fik heeft gestaan. En dat op, een gegeven, uh, dat, er op dat moment waren, uh, was er een open hart... Oké, okay. uh, en dat hebben ze kunnen op, uh, Ja, yeah. die, uh, een groep van acht dokters en verplegers uh, was bezig met een belangrijke hartoperatie. En de operatie kon niet gepauzeerd worden, terwijl het ziekenhuis in de brand stond. Oké. Okay. Brandweer heeft ervoor gezorgd dat de rook niet uh, de kant van de operatiekamer uh, opging. En uh, heeft uiteindelijk uh, uh, ervoor gezorgd uh, dat uh, de operatie wel door kon gaan... De patiënt is inmiddels verplaatst aan ons ziekenhuis. De operatie is goed gegaan. En uh, de brand had waarschijnlijk te maken met de oude bedrading. Want uh, het ziekenhuis was inmiddels al 100 jaar oud. Zo! Maar het is ook wel weer apart, hè? Je staat een operatie uit te voeren en uh, het ziekenhuis staat... Uh, in de fake. Ja, kijk, wat is die beelden? Ja. Extra hindernissen ingebouwd. Ja, ja. Leuk hoor, deze dingen. Nou ja, leuk. Bijzonder gewoon. Ja. Heel, bijzonder, ja. heel bijzonder. Heel bijzonder. Goed, straks onder andere er ook uh, de geschiedenis in het van het radioprogramma We eerst hebben de heer Walt Burke. Commute. Well, I was a rebel and you were alive. Making me rebel by the Union Jack. Come on, let's in. Let's all.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 De vroege morgen bij Toepak Leeft. En dat heet Pure Shine. Oh nee, niet dat was natuurlijk ook de vorige plaat van uh, Walsburg. Ja. Oh, je moet die voor mij even zachter zetten als je wil. Want die staat voor heel als... hard? Ik sta heel hard. Het gaat een beetje rondzingen. Ja, sorry, sorry voor deze technische informatie. Heb je hem? Nee? Nog steeds? Ja, dat is hem. Dat is hem, zeker. Je kent het natuurlijk van deze plaat. Dat was natuurlijk een uh, grote hit van een uh, aantal maanden geleden. Het is dus toch niet de remix, hoor. Het zijn de knopjes bij jou, die af en toe een beetje haperen? <laughs> Ken je deze? Nee. Ja, ja, dat is wel. Dit is wel Nederlands hè? Ja, de is een beetje uit Wageningen. Ik was echt verbaasd. Ik had dat al een paar weken gedraaid. Toen dacht ik helemaal ja, van... Wat, wat klinkt het leuk? Is dit uit Engeland? Nee, dit is gewoon uit Nederland vandaan. Wolfsburg. En ze hebben een nieuwe plaat uit. En die heet uh, Commute. En die rijden we hier op de radio bij Toebak Leeft. Het nou. is wel een uh, fijn, prettig uh, liedje. Dat ja, ik vind ja. dat gitaartje zo'n... Uh, dat heeft altijd wel iets. Lekker op deze vroegemorgen. Fijn. Nou, vroegemorgen, kom op, zeg. Hey, wist je trouwens dat het vandaag stille zaterdag is? Ja. is altijd, hè, voor Pasen. De, ja. de laatste vaste dag voordat het paasfeest begint. Daar doe ik altijd grote bijdrage aan. Ja, toch wel? Ja. ja. ja. Oh. ja zeker. Dat wordt namelijk de, de graflegging van Jezus herdag. In de avond uh, wordt in veel kerken geweden... tijdens uh, de zogenaamde pa paaswaken. Dus heel Oké, stille. Oké. Vandaag ook in de Telegraaf heel veel stukken te lezen over het feit... van wat moeten we nou nog met Pasen en wat moeten we nog met Kerst? Weten we wel wat het inhoudt? We nemen vrij, maar eigenlijk, ja, wat doen we er? Ja, we gaan op de woningboulevard gaan we rondlopen. Is dat, nou, is dat nou echt hoe we paas moeten vieren? Of moeten we het gewoon gaan afschaffen? Wat, wat vinden jullie? Ja, nou dat, we, het gaat niet lukken, denk ik toch? We nee. mogen niet massaal allemaal naar Op afspraak. Maar eigenlijk nee, is het... Nee, ja, ik, ik vind het toch een Nederland... Het, het is gewoon een, een, een christelijke traditie. Ik bedoel, ja. Nederland is... Maar moeten we, we niet plaatsmaken voor de islamitische traditie? Want bedoel, er komen steeds meer van die mensen. bedoel je? Ja, dat nou. is... Nou? Ja, nou. ik bedoel, ik, bedoel, ik, ik heb wel ja, respect voor. Luister, ja. ik ben katholiek opgevoed. Ik, uh, ja, ik hou vast aan ik deze. Ik hou hoor. van paas. Ja. ja, nee, ik vind ja, het erbij. Je ja. Hebt, ja. Maar wat is ben... paas trouwens nou bijzonder? Ik bedoel, ik heb er niet zo heel veel mee. Dus... Nou ja, uh, Jezus uh, staat dan op uit het kruipje. Je, niet, hè? Dat heb verhaal, je, je uh, kent ook wel Jesus Christ Superstar. Ja. Musical. Daar kun je al heel veel uithalen. Ja. <laughs> nou ja, witte donderdag, dat, daar begon het mee eigenlijk al vorige week, vrijdag, hè, met de uh, intocht van Jezus op zijn ezeltje. Oké, okay, ik weet wel, uh, Zwarte, palm, zwarte uh, Vrijdag, maar dat is wat anders. Ja, nee, dat, je Black bedoelt Friday. Beverwijk? Maar jij bent Marten dus. Beverwijk? Nee, goed. Uh, nee, Witte donderdag, de laatste avondmaal. Ja? Nee. Gisteren uh, vrijdag, dus uh, Goede Vrijdag, wordt hij aan het kruis geslagen. Ja. Nou, zoals uh, Pieter al zegt, uh, zaterdag is... Uh, Pieter. Ja. Pieter. <laughs> Peter. Oh, sorry. Ja, ja, Pieter. sorry. Pieter. Jij wil hem graag ben. Peter noemen, of Pieter. als dat is een soort Pieter. En morgen is het gewoon Eerste Paasdag. Tweede Paasdag is natuurlijk onzin... Het is gewoon uh, commercie, dat, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Oké, okay, dus die uh, tweede kan er eigenlijk wel Dat is wel een leuke vrije dag, ja. Die, die mag kan, er voor mij die af. Die kan er eigenlijk wel uit. Ik ben blij dat ik hem juist nu heb, want ik heb even al een drukke week. Ik denk, nou, lekker een dagje vrij extra. Wacht even. Ja, Wat zijn ze aan nou het doen? Oh, ja, natuurlijk. Oh, aan het timmeren? Ja. Het is toch niet dat... Het is toch flink even Kruis? timmeren. Het gaat niet zo makkelijk, die spijkers. Ah. Nou goed, ik, voor mij mag het allemaal afgeschaft worden. Maar als te horen ben jij nog wel redelijk van het geloof. Het volgt mij Pieter ook niet echt, hè? Ik nee, laat me zitten. <laughs> ik vind, deze traditie moet je gewoon houden. Ja, ja vind je wel. Het, uh, het, het, het, het, het ja, dat heb ik gewoon als, bij Nederland. Net als vorige week weer dat uh, die avondklok. Hè? Daar is er ook, of nee, die zomertijd. Dat moet ook blijven. Vind dat moet nee, ik ik ook blijven. Ja. Die, die mag okay. voor mij afgeschaft ja? worden. Ja, ik merk toch weer maandag dat uur. Dat verschil. Heb je dat altijd? Nee, waarom? Ik heb zoiets van het ene uurtje. Laat het gewoon, de wintertijd. Die koeien, die slaan ook weer op hol. Die moeten ook weer wennen aan dat ze een uur eerder worden gemolken. Is dat Lastig, dat dat ja. zal het toch één uur maakt toch niet zoveel verschillen? Nou, ja, geloof bij zo'n koe wel. Ja. Een dus, koe, wel. Uh, ja. Hmm. Een koe wel? Ja, maar koe wel. Maar ik had begrepen dat we al te veel koeien hebben. Dus dat maakt nog niet zo heel veel uit, denk ik. Maar oude koeien? uit de halen. Het is wel, wel een beetje oude koeien uit de sloot gaan halen. Nou goed, ja, dat, ja, t, t is het is mooi dat, dat het er is, denk uh, ik, die discussie. Ja. Trouwens, zijn de alle, ik, dat zie ik ook net, uh, ja? de dierentuinen in Australië... Ja? die uh, is dit paasweekend open en uh, de verzorgers... Uh, van de dieren hebben ze, hoe zeg je dat? Uh, Getrakteerd op allemaal paaseieren. En dan zie je een koala beertje. Oh, oh, Paasei, ja, nou, ja. ja, even ja, benoemen. Ja, even benoemen. Oké, nou even. Uh, het is paas is natuurlijk geen kerst. Nee, dat is niet zo. hè? Maar met deze plaat krijg ik altijd wel een beetje het kerstgevoel. Ik heb het over stippenlift. Cowboy zonder paard. Het einde tegemoet. Door niets meer beschouwd. Hij staat op voor dag en dauw En werkt wat werk, want hij weet niet beter Denkt te vaak aan het verleden En alles wat daar is gebleven Het heden is veel te vol Met de dingen die hij niet toe wil geven Hij gaat maar gewoon door Het is nog heel leven tot aan het schema Ga maar door Nu nog En Die tijden zijn voorbij, denkt hij. Steeds verder in zichzelf gekeerd. Naarmate de tijd verstrijkt, iedereen groeit door. Behalve hij, zo lijkt het. Het leven sleept maar voort, denkt hij. Terwijl hij naar zijn schermen kijkt. well it is wonderful your days are numbered naar muziek van vroeger En voelt zich soms een beetje droevig Maar ze zet zich daar dan overheen Want het is niemand anders dan zijn probleem De seizoenen volgen op elkaar En één jaar verdwijnt in een volgend jaar En dat gaat niet per se goed of slecht Met hem, maar niemand vraagt ernaar Ja, Hugo van der Poel, hij stippenlift. Hij noemt zijn muziek Depri Wave. Ja, klopt. Het is ook een beetje Depri Wave muziek natuurlijk. Vast ook een grote fan van... Ja, niemand minder als um, um, uh, de spinvis. Dat, dat is ook een beetje dezelfde lijzige muziek. En dat kan je verwachten hier in de Zaterdagmorgen bij Toebaklift. Het is fijn dat u het toestel op aanstaat. En wat dan mooi aansluit is natuurlijk... Wat in godsnaam doet dit beentje... Freek en Suzanne in de vooravond. Jezus, in het begin van de avond krijg je gewoon dramatiek. Krijg je een beetje... Nee, onbegrijpelijk. Nou goed, ja, gisteren met verwondering zitten te kijken... namelijk naar de vooravond. Een beetje de vervanging van de wereld eruit door. Oh. Met leuk inhoud, maar dan Freek en Suzanne. Nee, ja, dan hoef je de laatste tien minuten gewoon niet te luisteren, hè. Dan kan je gewoon uitzetten. Ja. Nou goed, straks een stukje gezin in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Gaat goed? Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, vertel. Als ik uh, loud en clear ben. Ja, wat wil je nog? Uh, ik, ik heb wat ik allemaal nog, nog wil in mijn leven. Nee, ja, ik, ik heb nog wel een leuk nieu nieuwtje, maar dat is eigenlijk iets heel anders. Het gaat over de ANBB. Ja? O, je oude, heb jij nog oude fietsen in je schuur staan? Ik heb heel veel oude fietsen in mijn schuur staan. Dat ja, klopt. Uh, ja. uh, in maart is de ANBB gestart met de campagne Elk kind veilig op de fiets. Ja. Inmiddels zijn er zo'n 10.000 fietsen aangeleverd. Toch vraagt de ANWB om nog eens goed achter in de schuur of garage te kijken. Oké. Okay. Je en weet maar nooit, misschien kom je nog een oude fiets tegen. En waarom moet je die oude fiets dan inleveren, zeg maar? Nou, uh, omdat uh, heel veel kinderen uh, geen vetvol thuis hebben, ja? leven in armoede. En uh, deze fietsen gaan dan naar uh, de regionale werkplaats. Ze worden opgeknapt en de, een... uh, kinderen die het hard nodig hebben krijgen dan een, een fiets. Ja, Wat een, een goede actie. Ja, Als je nee. weet, ja, er zijn zo ongelooflijk veel fietsen bij kringloopwinkels. Echt dat je denkt, ja. jeze, echt, voor, voor 100 euro kan je echt een knappe fiets kopen. Het is, nou ja, goed. Het is, nou ja, er zijn nou mensen ja. die het niet kunnen betalen. Dus nee, is dat cool, is die leuk. krijgen dan een fiets. Dus, dat is uh, ook wel weer mooi. Lekker stak die hele handel van tweedehandsfietsen. in. Nee, ik ben er blij mee. Want jij bent toch van, uh, van de... Ik op... ben van de tweedehandsfiets. Ja, uh... ja. Ik moet zeggen, sinds de corona, en sinds uh, je, uh, heel veel mensen die niet naar school gaan... Ja, is er minder handel in tweedehandsfietsen. Ja? Dus ja, ik, ik knap er niet zo heel veel meer op. En ah. een, uh, een uh, elektrische fiets, heb je die? Nee, echt, elektrische fietsen, ik vind, die neem ik nog steeds niet serieus. Ook al kan je daar 7000 euro voor neertellen. Ik vind Sorry, het wel, ik, ik kan weer... fietsen tegenwoordig hoor. Ik want vind het zelf gevaarlijk <laughs> van. Zelfs ik vind jochie. het gevaarlijk. Een jonge joch is die fiets hier zo voorbij joh. Dat heb ik nu de laatste. Ja, tijd. ja, ja. maar ik, je, ja. Kan, je kan een elektrische fiets gewoon niet serieus nemen. Ook al betaal je dat 10.000 euro voor. Het blijft gewoon, ja, het is gewoon nep fietsen. Het ja, is die... geen scooter en ja, het, is, nou, het is, nou, is geen fiets. Wat is het nou? He? Nee. Is het? Je kan het toch niet serieus nemen als die accu op is, of een batterij, als die op is, dan kan je niks meer. ja, dan ik, die nee, kom niet ik wel eens tegen. Die, ja. kan ja. Ja. Ja. die kan ik inhalen. Die kan ik inhalen. Anders red ik het gewoon niet. Nou ja, goed. Het, ja, het is, waar. het is belangrijk, want er zijn toch wel een aantal mensen die dus uiteindelijk wel gaan fietsen, die misschien wel in de auto hadden gestapt anders. Nou goed, gaan we gaan op naar het nieuws van uh, 9 uur naar 9 uur geschiedenis. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. ZFN.